Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Russische troepen hebben de stad Kharkov in het oosten van Oekraïne onder vuur genomen. Dat stelt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn er 23 doden gevallen bij de artilleriebeschietingen en ook gewonden. Het kan niet worden geverifieerd. Kharkov is met bijna anderhalf miljoen inwoners na Kiev de grootste stad van het land. Honderdduizenden mensen zijn sinds de oorlog gevlucht. Door de luchtaanvallen is er grote schade aan de infrastructuur. In zeker drie Oekraïnse regio's hebben Russische militairen eind februari en begin maart waarschijnlijk oorlogsmisdaden gepleegd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De organisatie baseert zich op interviews met slachtoffers en ooggetuigen. Er worden verkrachtingen gemeld en standrechtelijke executies. Eén daarvan bij de plaats Boucha. Er wordt ook diefstal door de Russen gemeld. Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Het Westen zal het de komende dagen eens worden over extra sancties tegen Rusland. Dat zegt de Duitse bondskanselier Scholz. In een verklaring tegenover journalisten veroordeelde hij de veronderstelde moordpartij door Russische militairen in Buccia. Daar zouden tientallen burgerdoden zijn gevallen. Poetin en zijn aanhangers zullen de consequenties voelen, zei Scholz. De details van nieuwe strafmaatregelen zijn niet bekendgemaakt. Ook de Britse premier Johnson kondigde nieuwe sancties aan tegen het Kremlin en zei... ik zal er alles aan doen om de Russische oorlogsmachine uit te hongeren. Er rijden ook vanavond geen treinen meer van NS. De dienstregeling wordt pas morgenochtend weer opgestart. Al sinds het middaguur is er geen treinverkeer als gevolg van een technische storing. Die zou eerst aan het einde van de middag zijn opgelost. Dat werd later vanavond en is nu dus morgenochtend. Er zijn ook geen bussen ingezet door NS. Het weer vanavond 0 tot 3 graden. Vannacht stijgt de temperatuur alweer. Morgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Het waait ook stevig en de temperatuur ligt maximaal rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Baren en Hilversum Noord staat 4 kilometer file. De vertraging is een half uur.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 Right. Show 1484. En welkom terug bij de muziek van Paul Fens en het gesprek wat ik met hem had. We begonnen dit uur met de track Winter Dream. Het vorige uur eindigden we met muziek van klankschalen. En laten we daarom hier maar eens even over hebben. We gaan even uh, verder met uh, klankschalen. Want... Uh, Jij bent eigenlijk al heel jong begonnen met klankschalen, bespelen, laat ik het zo zeggen. Wat, wat, wat is de geschiedenis of het verhaal erachter? Nou, uh, kijk, als je dat in verband brengt met de uh, oriade en instrumentale muziek... want uh, Sun to the Father was instrumentaal en Aquarius was ook instrumentaal... en Promise was voor de helft instrumentaal, dus om en om. Okay. En uh, steeds had ik het gevoel, je kunt met instrumentale muziek een verhaal vertellen... En uh, dat verhaal dat vindt zijn oorsprong, zeg maar, ook in harmonie, omdat ik ken gewoon een groot, groot deel van harmonie op een of andere manier. En toen, uh, uh, die Suntos to Vader CD, die was uh, uitstond ook in de krant bij ons regionaal, en toen reageerde een uh, monnik uit uh, Brabant die reageerde erop en die zei: Ik weet precies wat je bedoelt, dat je iets wilt vertellen, iets wilt delen, en dat je daar muziek voor als medium gebruikt. Hij zei, dat doe ik ook, maar ik doe dat met Tibetaanse klankschalen. En uh, nou, kort samengevat, we zijn bevriend geraakt. Het was een oude man van uh, een eind in de 70 toen. En ik was gewoon, uh, ja, wat zou ik zeggen, toch nog steeds een beginnend muzikant. Ja. En we zijn vrienden geworden. En ik heb verschillende klankschalen sessies beleefd. En hij had een, een tafel van... van 52 bij 2 bij meter breed, zeg maar. En die stond helemaal vol met klankschalen. En ik lag daar, zeg maar, min of meer opgebaard in het midden. Oké. Okay. Ja. En uh, samen met zijn vriendin. Zij speelde de hoge tonen, dus de kleine schaaltjes. En hij, de, de, de wat grotere schalen. Wacht even, een monnik die een vriendin heeft. Ja. Oh, ja. Uh, Dat heb ik, ik weet het Wat progressief op Brabant. Ja. <laughs> Ja, ja, ze woonden nog steeds in een pastorie ook samen daar. Oké, okay, oké. Okay. Maar ja, voor maar die zij tijd... Was, zij was zuster trouwens. Zij was zuster, de monnik en de zuster. Ja. De zuster. ja. Uh, okay, Ik dat... weet niet hoe dat ze dat aan de buitenwereld uh, gecommuniceerd hebben. Nee, misschien, nee, nee. Uh, misschien zei hij gewoon dat het huishoudster was <laughs> of zo. Ik, hoop ik weet het voor, dat niet bij maar, maar ja, Ik heb toch niet daar gevraagd. Nee, maar voor <laughs> dit verhaal in ieder geval niet uit. Nee. Uh, maar jij lag dus als het ware opgebaard... met die klankschalen om je heen. Ja. En, en toen heb je eigenlijk die, die trilling ervaren... die die klankschalen afgeven. Wat, uh, ja. Kan je je de eerste keer nog herinneren? Ja, ik was, uh, ik was natuurlijk erg enthousiast... over uh, deze vorm van muziek maken. Gevoelsmatig, ik wist ook niet precies waarom. En toen ik eenmaal daar lag... Toen had ik uh, een ontzettend mooie ervaring en uh, ik moest eigenlijk gewoon ontzettend lachen. Ik denk wel, uh, ik moest lang lachen om mijn eigen domheid. Want ik zag gewoon op een of ander innerlijk uh, leveltje dat het vertrouwen eigenlijk gegrond is. Dus je mag eigenlijk in vertrouwen zijn met, met je levensverhaal. Hmm. Maar mijn verstand en mijn omgeving, die, had, die, die hebben natuurlijk altijd... Ja maar, weet je wel. Dan, ja, ja, ja, ja. als je nou niet, uh, niet naar school gaat, ja, dan gaat het gewoon helemaal mis met jou. En op school, van, als je de diploma niet haalt, ja, dan word je nooit bedrijfsleider bij de HEMA. Ja precies, het rationele. Ja. ja. En dat brengt je natuurlijk ook daarvan af, van dat vertrouwen. En die, wat die monnik dus deed, die, die met zijn klankschalen, die herinnerde mij aan dat oervertrouwen. En... Uh, ja, dat staat eigenlijk letterlijk gezegd in de sterren geschreven. Hmm. En dat was uh, ontzettend indrukwekkend. En ik ben natuurlijk meteen begonnen om allerlei uh, uh, teksten en dingen tot en met vanuit India te lezen over wat, wat is dat nou eigenlijk een klankschaal? Hoe wordt, hoe wordt daarover gesproken en uh, gereageerd? Open van Paul Vins and Friends. Mooi om die klankschalen zo uh, te horen in deze track. Uh, mooi verwerkt. En we praten natuurlijk nog even verder over die klankschalen. Dat wordt door de, over de hele wereld bespeeld eigenlijk, klankschalen? Ja, nou, de hele wereld, dat weet ik niet. Maar er zijn wel uh, klankschalen ook gevonden in Japan of in, uh, in Korea... Hm. Maar de meest beroemde, dat zijn dan de Tibetaanse klankschalen. Ja. Maar die Japanse, die heten dan natuurlijk geen Tibetaanse Nee, dat snap ik. Ja, ja, ja. Het zal ook misschien iets anders klinken. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er hmm. geen... Uh... Maar jij hebt altijd... Je bent zelf ook klankschalen gaan bespelen. Um, ja, vrij snel. Ik heb een hele tijd geleefd met uh, drie tot zeven klankschalen. Dat was eigenlijk al uh, heel veel. En die monnik, die, die zag wel dat ik daardoor... Uh, dat ik erg enthousiast was en uh, uh, kon diep kon voelen wat, wat die klankschalen konden betekenen voor een mens, die heeft eigenlijk uh, een deel van zijn klankschalen heeft die overgedaan voordat hij overleed. Hmm. Dus eigenlijk een soort, soort zaakopvolger. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Um, en zij uh, is later naar een bejaardenhuis gegaan in schijndel en later in. Uh, ja, ik geloof in schijndel, dat was geloof ik het laatste. Dus wij hebben ook contact, zijn contact blijven houden na het overlijden van de monnik. En uh, zij wist ook veel te vertellen. Ja, ze speelde het zelf ook. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. En, en uh, je hebt er zelfs ook een boekje over geschreven over klankschalen. Ja, ik, was, uh, ik ben nog steeds ontzettend enthousiast, omdat je kunt zien uh, heel direct en heel. heel uh, uh, wat zou ik hele, een, dat mensen over het algemeen een hele directe reactie laten zien over wat er gebeurt, wat het hen doet. En noemen ze wat dan? Wat, uh, wat voor reactie? Uh, ja, nou, dat's, uh, bijvoorbeeld zeg maar, de fysieke ontspanning, dat, is, dat kan je gewoon lezen, dat kan je zien. Hè? Of mensen die koude voeten hebben, dat, uh, dat we warme, warme voeten krijgen door gewoon zich te ontspannen, dankzij de klankschalen. Uh, en het, het, het punt van die ontspanning, daar heb ik naar gekeken. En ik dacht: Het is eigenlijk zo belangrijk dat ieder mens zeg maar, uh, het recht heeft om uh, zich zoveel mogelijk te ontspannen. En daar teken ik vaak een Lemnitz kaart bij: dat alles, alle sapstromen en energiestromen eigenlijk vrijelijk, net als bij een baby, zeg maar, door het lichaam mogen stromen. En als je dat niet hebt, als er wat gebeurd is waardoor dat het gestagneerd is, zeg maar. Er zijn ook ja, wel aanwijzingen dat mensen dus ook ziek worden als je dat lang genoeg zeg maar, stagneert. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, die ontspanning is eigenlijk uh, op fysiek gebied alleen al uh, wel van belang als je dat zou kunnen bewerkstelligen. Hoe dan ook. Het kan ook met kleur, kleuren zijn of met, uh, met yoga, maar ook met klankschalen. Ja... ja. En maar even terug naar dat boekje. Je hebt daar ervaring in opgetekend. Ja, ik, had, uh, ik dacht ik ga dat... Er zijn al wel boeken over uh, van... Ja, waar zijn die klankschalen al van gemaakt? En uh, wat is de geschiedenis daarvan? Ik dacht, dat hoef ik eigenlijk niet op te schrijven... omdat het er al is. Ja. Maar ik ga mensen vragen... Uh, die, die goed kunnen verwoorden wat er gebeurt... tijdens een klankschalen sessie. En uh, er zaten een paar vrienden bij me... ook een kunstzinnig therapeut... Um, een, een aantal hele wakkere vrouwen in uh, Vorstenbos. <laughs> ja. Ja, wakkere we... vrouw in Forstenbosch. Ja, Vorstenbosch. ja dat is zeker. Dat, is... ja. Maar... dat geloof je niet, hè? Want toch is dat ja, zo. Ik, ik, nou, ik neem alles van je aan, Paul. Maar, het, maar ah, wat, waar ligt Forstenbosch? Uh... Ja, dat ligt ook in Brabant. Oké, oké. Okay, U de okay. Vechel die hoek ergens. ook ergens. Uh, prima. En, maar zijn daar de vrouwen wakkerder dan in andere plaatsen? Nou, uh, nee. dus, ja, er zijn mensen die zeg maar. Uh, als je dus een advertentie in de krant zet van uh, er wordt een sessie gegeven, Er komt van alles op. Af. Dat oh, weet ja. je niet van tevoren. Maar uh, in Worstenbos ja. zijn dat een stel vrouwen die zelf ook uh, uh, therapeutisch werken, zeg maar. En mee. ook min of meer begrijpen wat dit zou kunnen betekenen. Ja, nu valt het kwartje. Ja, oké. Okay. Yeah. En ik heb dus hen, uh, uh, ik geloof, drie of vier gevraagd: van, Zou je daar uh, iets over willen zeggen of willen schrijven? En uh, de ene wilde dat via een interview doen en de ander via een. Uh, Oh ja. Uh, Via een geschreven tekstje, zeg maar. Nee. Ja, je krijgt nog een kopje koffie, Paul. Ja, dat is uh, even voor de luisteraars. We nemen dit op in. Uh, ja, eens even dus. kijken. Um, nou, maart, begin maart 2022. En uh, ja, dan hoort natuurlijk een gezellig kopje koffie bij. Uh, we proberen het ook een, boek, een beetje op zijn Brabants aan te kleden, zo'n ja. zo interview. Um, dus deze dames, en die hebben jou uh, uitstekend geholpen met uh, uiteindelijk uh, hun ervaringen uh, van deze klankschalen. Ja. En dat, is, uh, dat heeft goed uitgepakt, want je hebt ja, daar een leuk ik, boekje over geschreven. Ja, die, die, en ik, wat ik graag wilde was uh, een, een zo divers mogelijk uh, belevingsbeeld uh, opschrijven over wat zo'n klankschaalconcertje uh, kan doen. En die kunstzinnige therapeut, met hem heb ik samengewerkt in een instituut. En dat was een wekelijkse uh, schildercursus, gaf hij als kunstzinnige therapeut. En dan begonnen we altijd met klankschalen en in het midden nog een keer klankschalen. Dus te, wat, er kwam eerst al een soort ontspanning, een soort rust, een soort verdieping, concentratie op het zelf. En daarna begonnen ze te schilderen en het was gewoon feest. Ja, het ja, ja. is een heel stil energetisch feest. Oké. Okay. Prachtig. Your voice is clear like of prayer and songs of light But dark clouds for people Van Paul Vins en Friends met een knipoog naar de Tibetaanse klankschalen waar we het uh, over hadden, en we zijn nog niet helemaal klaar met die klankschalen. Het, je doet dat nog steeds eigenlijk? Die klankschalen-concerten zijn er ja. eigenlijk hè. Dat is ja. in, in de instituten. En ja, wat voor instituten hebben we het dan over? Precies, um, zijn het uh, uh, de zogenaamde geriatrische afdelingen van verzorgingshuizen? Of um... nou, ik heel veel is mogelijk, maar um... Um, het is, vaak zijn het mensen met een lichte verstandelijke beperking of een, een zware verstandelijke beperking. Maar ook um, wat ik ook gedaan heb was erg indrukwekkend. Dat was uh, mensen in de laatste levensfase, dementerende bejaarden in de laatste levensfase. Dat was zo indrukwekkend. Dat zijn allemaal bedjes. Maar Wat is Dat, je indrukwekkend aan? Hoe is het mogelijk dat ik daar terechtkom? Dat ik de, hun laatste adem mag delen, zeg maar. Dat vond ik gewoon een eer. Maar dan heb je het over terminale mensen. Ja, absoluut. Ja. Want als ik een maand later weer kwam, dan waren er een paar die waren al gewoon weg. Ja, ja, ja. ja. Ik had er een beeld bij. Het is net alsof je in een Egyptische piramide ja. zeg maar, helemaal naar beneden gaat in die piramide. En daar vind je zeg maar, mensen die ja, op het punt staan om de wereld te verlaten. En daar mag je dan nog een muziekje voor maken. Dus ja, ja. Een klankschaalconcertje uh, voor doen. En je kunt dus ook zien. Uh, ten dele kon ik zien wat er gebeurde met deze mensen. En dat je dan toch iets ziet oplichten in, in het energieveld van de luisteraar. Of dat je een oogopslag ziet. Um, of dat er meer kleur op het, ge op het gezicht. Op de gezichtjes mm. komt. Mm. Ja, dat is gewoon fantastisch bij Noda. Ja. Dat, dat, dat lijkt me ja. ook, ja. Ja. En ik denk ook van, waarom niet? Ik, ik, waarom zou je deze mensen iets ontzeggen? Nou, hebt een idee. ja, had en mij niet En ik zag in Frankrijk, er stond een school naast een bejaardenhuis. En die oudjes die zitten daar te wachten op iets. Ik weet niet wat, maar die zitten daar. En die school, op die school moeten ze dus ook Frans les of in Nederland Nederlands les geven. En er was er één figuur bij, die was zo clever... Die zei, waarom gaan wij, gaan wij tijdens de Nederlandse les, of de Franse les dan, <coughs> gaan we naar dat bejaardenhuis? Dan gaan we die oudjes voorlezen, wat ze voor ons ook gedaan hebben vroeger. Ja. En we gaan dus de, de Franse les uh, voor een deel in die bejaardenhuizen geven. Dan gaan we daar verhaaltjes voorlezen voor de oudjes. Ik denk, wat een simpel en briljant idee is dat. Ja, ja, ja, ja. Waarom niet? Ik zou het niet weten. Ja. En <laughs> ja. Even even. even uh... Ik denk, uh, je hebt dus heel veel concepten gegeven met de, met de klankschalen. Um, bij terminalen en mensen met dementie. Ja. Dat is denk ik wel weer een vers enorm verschil natuurlijk. Want uh, mensen die terminaal zijn, uh, is mijn ervaring, ja, die, die leven denk ik in een heel ander stadium dan mensen die uh, aan dementie lijden. Ja. Nou, je moet natuurlijk ook wel gevoelsmatige uh, stappen zetten om uh, te kijken van wat is de vraag. En de vraag van de. De luisteraar. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. En dat, ja, kan je dat uitleggen? Nou, ik weet het niet zo goed of nee. ik dat kan uitleggen. Hoe begin je dan? Je hebt dan heel zachtjes. Heel zachtjes. Oh, sowieso. Ja. Okay. En dan wacht je de reacties af? Ja, kijken en voelen. En ik heb, ik altijd, ik heb altijd een gitaar bij me. Ik okay. heb altijd een paar gedichten of verhaaltjes bij me, uh, zonder zeg maar, moraloze verhaaltjes. Dus we gaan niet uh, zeggen van zus of zo, nee. dat is het. Maar bijvoorbeeld, en daar was Herman Hesse ook zo goed in, om gewoon een natuurbeschrijving te doen van de zee of van een boom of uh, de lente of <laughs> zoiets. En dat, dat zijn gewoon echt uh, helende verhalen, zeg maar. Mm omdat het, omdat het ook niet gaat over goed of fout maar omdat het gaat over schoonheid en over de natuur op zich ja, een beetje poëzie poëzieachtig ja ik hou ervan ja. Ja. de maan schijnt door het raam en op een van de lichtstralen Zit een vogel, een vogel die zingt. Zit een vogel te zingen, juist als de dag avond wordt. er allemaal naar het eeuwige lied van deze zanger zit een vogel te zingen en er zijn zoveel sterren om te tellen, te veel om te tellen. Het mag zijn. En friends, ja dat lijkt me heerlijk, slapen onder de maan. Maar goed, misschien voor de zomer, Paul doet ook nog gewoon werk. Gewoon werk, zo noemt hij het. Is maar eens even horen wat dat is. Nou, uh, ik, ik geloof dat het uh, 2000, nee, 1992, 1993 was. Dat een, een, een, een hele goede vriend die werkte in een instituut. En die was daar zorgboer. Oh ja, okay. en, uh, ja, dus dat was een boerderijtje met uh, tien koetjes en uh, twee ezels en nog wat. En die, was, uh, die er waren mensen op vakantie en toen zei hij, wil jij niet uh, een paar weekjes invallen? Oh. Ik zei, ja, dat weet ik niet. Joh. Ik had ervaring in Leersum bij Utrecht met uh, een revalidatiecentrum. Dat was me niet zo goed bevallen. Ik dacht, ik was gewoon te jong toen of zo, om dat allemaal te bevatten. En... Uh, en uh, toen, dus later uh, vroeg hij dat in 1992, 1993. Zei nou: oké, okay, uh, het was een antroposofisch instituut. En het fijne van, dat, uh, van die filosofie is eigenlijk dat, dat de filosofie als, a, aan zich die doet aan zielserkenning, zeg maar. Okay. En lag, bij mij ligt, ligt dat wel gevoelig. Ja. Um, dus ik zei: Oké, okay, laten we dat doen. Dus toen ben ik begonnen als, uh, als invaller uh, in de vakantie. En later, ja, dat was als het, toen hij zag dat, van dat, dat, dat botert wel met, met hem en, en, en die boerderij. En het was gewoon ook een leuke tijd. Uh, er was heel veel mogelijk. En toen, toen, ik, dat begreep, toen ik begreep dat, lands, dat landbouw en kunst dat dat verwant zou kunnen zijn in die filosofie. Ik dacht van oké, okay, dat is het. Muziek en de natuur. Ja. Dat is een punt. Ja, ja. En, des, dat, dat, ja, en later kwam natuurlijk die klankschalenwereld wereld kwam erbij. En, uh, Maakte dat al compleet? Ja, dat was, uh, ik dacht hier zijn mogelijkheden om, om dat uit te proberen, om te experimenteren met landschapsconcerten. Met uh, rituelen te doen voor, het, voor de grond. Uh, de, de, de, de proeven te nemen met resonantietherapeuten en nou ja, dat soort dingen. Die zijn allemaal, hebben we toen allemaal gedaan. Ja, ja, ja. Fantastisch. Leerzaam. Mensen van de BD, van de landbouwvereniging, die kwamen ons lesgeven in het waarnemen van de energie van het landschap, met de ogen dicht. Oh. Nou ja, weet je, dat, dat, dat is gewoon machtig interessant natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Omdat je voelt dat er iets gebeurt. Je hebt er niet meteen tekst bij, maar wel dat, uh, dat het aan de, aan de waarheid raakt, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, <laughs> ja. bijzonder. Ja, ja heel bijzonder. En... Je bent ook uh, schilder, uh, gaan schilderen, laat ik het zo zeggen. Is, is, is dat ook een vloeisel, voortvloeisel hieruit? Um, kwam dat later bijvoorbeeld? Of, of, of? Um, nou, even kijken hoor. Dan zitten we ook in 19... Ja, ik kwam in de kunstacademie in 1982 of zo. Toen had ik al wat gemaakt, ook om te laten zien. En toen ging ik naar de kunstacademie en toen zeiden ze daar... Van, ja, maar je hebt al gekozen van... Uh, wat je, wat je wilt gaan doen. Ik zei, ja, dat weet ik wel, maar ik wil daar graag verder in. Ik zei, ja, maar dat doen we niet, daar gaan we niet aan beginnen. <lacht> <lacht> <lacht> het, is, je, het is een academie, maar je mag er niks leren. Nee, <lacht> je moet niet weten wat je wilt of zo. <lacht> nee, nee, nee. Oh, ja, ja, dat ja. was helemaal fout natuurlijk ja, voor ja. mij. En toen heb ik uh, een paar jaar later ontdekte ik... de Vrije Hogeschool in Driebergen, meen ik, het. En ik dacht, dan ga ik dat doen... Uh, dus toen ben ik daar een jaar geweest, ik geloof een dag in de week, om te leren ja, schilderen, waarnemen, houtskooltekeningen. En uh, dat was wel een beetje olie op het vuur natuurlijk. en Ik was ook zoekende, dus ik wou niet alleen met houtskool, maar ook met autolak en met klei en modder en, modderen oh, en dingen, alles proberen gewoon. Ja, ja, ja. En uiteindelijk een aantal jaren later had ik een bepaalde stijl, uh, nou manier van werken ontdekt met... Uh, een soort uh, opzet van een soort uh, ja, zeg maar aquarelachtige opzet. En dan later, een, een, een, ja, het werden eigenlijk meer kleurplaten. Later met olieverf dat nog weer invullen. Ja, ja, oké. Okay. En, uh, en nog later ontdekte ik dat ik, zeg maar... Ja, ik zag een tekening, een, een schilderij van een boom. Uit een heel primitieve cultuur. En om die bomen heen was nog een soort, een soort aura geschilderd. En toen dacht ik van, ja, die hebben gelijk. Ja, ja, ja. Die zien gewoon wat er werkelijk te zien is. Oké. Okay. Voor dit lied had Paul Vincent over aura's. En aan hem nu de vraag of hij ze eigenlijk ook kan zien. Ik kan het wel bij vlagen niet altijd. Oké, okay. oh. nee. Maar uh, je, kunt er wel, je kunt je er wel opener voor stellen dan dat je in het dagelijks leven misschien doet. Ja. En, en dat schilderen, dat, dat doe je nog steeds? muziek is, op, is eigenlijk de eerste plaats. Ja, ja. En klangschalen ook. Ja. Dus die, de cursussen zijn weer begonnen. En uh, ja, ik vind het fantastisch. Ja, lijkt mij dan nu, nu is het lente, nee nog geen lente, het is sneeuwklokjestijd. Ja. En ik heb een verhaal gevonden, ik weet niet meer wat er vandaan komt, maar het gaat over sneeuwklokjes. Oh, leuk. En uh, ja, in nou, ieder seizoen probeer je gewoon wat verhalen te vertellen over wat er dan gaande is. En uh, bijvoorbeeld, ik heb een heel mooi verhaal over de lente. Dat wordt uh, beschreven door alsof een kind van vijf zeg maar, of, of, of zes, die kijkt naar de lente en het gaat over de blauwe iris. Dat hij gaat en dat, dat, dat het syndroomwereld raakt. En uh, ja, dat is, gewoon, dat is van Herman Hesse trouwens. Okay. En dat heb ik pas later ontdekt. Maar dat is echt een prachtig verhaal over de lente. En ik denk, ja, dit, dit moet je gewoon vertellen in de lente. Dat is een, ja, tuurlijk. een extra, ja. Ja, extra opening, zeg maar. Ja. En, en deel je dat eigenlijk ook uh, mede aan je, aan je fans die bijvoorbeeld uh, geabonneerd zijn op je nieuwsbrief? Um, nou, wel dat er klankschalenconcerten, dat dat mogelijk is. En dus op locatie ook. We zijn pas nog geweest in Drie Haven, dat ligt bij. Ik geloof uh, I IJmuiden in de buurt, dacht ik. Oké. Okay. En het is, um, maar even via de, jouw website paulvins.nl kunnen mensen zich uh, zeg maar aanmelden voor de nieuwsbrief. Ja, ja. dat is zeker, ja. Oké. Okay. Uh, nou, hartstikke leuk. Je noemt uh, uh, deze meneer over, uh, die over de natuur schrijft. Maar je hebt ook eigenlijk iemand anders die je heel hoog hebt zitten. Die Arthur van Schendel. <laughs> ja, ik, ik, ik had zijn boek al wel ooit uh, op de middelbare school. Dat was, stond in de leeslijst. Uh, Vregardschip Johanna Maria. Maar dat was eigenlijk niet zo... Bij dat boek had ik het gevoel van... Dat de uitge uitgeverij zoiets gezegd had van nou, uh, uh, Arthur, nou moet je zo'n boek schrijven wat toegankelijk is voor meer mensen. Want wat, wat hij daarvoor geschreven had, ja, dat is bijna mystiek wat hij, hoe hij schreef. Okay. En uh, uh, vooral het boekje Nachtgedaanten, dat, was, dat is zo verschrikkelijk mooi. Dat, ja, hij schrijft uh, bijvoorbeeld, hoe dat hij, uh, 1925 of 30 daar ergens. Is, woont hij in Amsterdam en kijkt uit het raam. En het enige wat hij ziet is een brug, een bom en een maan. En dan ziet dat alle luiken en alle deuren gesloten zijn. En uh, dat was dus in die tijd, maar dat, een half jaar geleden zag Amsterdam er net zo uit. Ja, ja. maar even, even voor ja. onze beeldvolgering. wie was Arthur Verschindel? Arthur Verschindel leefde van 1874 tot 1947. Nederlandse schrijver, die heeft 50 boeken geschreven. En hij heeft ook een, een, een grote prijs gekregen voor zijn hele oeuvre. nadat hij overleden was. Natuurlijk. In 1952 of zo, meen ik. Typisch Nederlands, hè? Ja, ja. ja, ja, ja. Maar, uh, maar jij hebt zijn. Uh, ten aanzien van zijn. Uh, zijn, zijn boeken en zijn verhalen omgevormd tot muziek. Ik, ik, ik vond vooral in die, in die vroege werkjes vond ik ontzettend veel herkenning. Op een gegeven moment zitten daar wat, wat van die vrienden. Dus, dat was in de tijd van, uh, van, ook van Jan Thorop, uh, Frederik van Ede, die zaten, en, en Herman, uh, Herman Hesse, Rudolf Steiner. Al die lui die zitten dan in die periode, maken ze gewoon ontzettend veel goed werk. Ja. En uh, ja, uh, op een gegeven moment zitten uh, Van Schender, zit op een bankje uh, in de manenschijn met wat de kameraden, een beetje pijpjes te roken. En dan zien ze het maanlicht op de willige bomen. En dan zegt hij, het is net alsof die willige bomen helemaal vol zitten met kaarsjes. Mm. Omdat natuurlijk dat licht reflecteert ja. op die wapperende blaadjes. Ja, ja, nou ja, mooi. Dat, dat zijn dan dingen die herken je gewoon eh, van het nu of van vroeger uit. sing with you on this summer evening this summer evening I want to hear your voice I want to hear your voice along the river the I'm summer evening this summer evening Van het concert Arthur van Schendel Paul heeft zich verdiept In die Arthur van Schendel En aan hem de vraag Of hij het kon vertalen Die verhalen naar muziek uh, Ja omdat ik het ken ah, Oké okay. hey. ja. Uh, ja. Dat is ontzettend mooi natuurlijk om, ja. uh, om dat eigenlijk ook te doen En dat, ja, dat is een heel mooi creatief proces ja. Denk ik Ook als, als hij het heeft over uh, relaties Over de liefde dan zegt hij ook ergens van ja, ik, ik, heb altijd al, um, ik heb jou altijd al geroepen en ik heb jouw roep ook gehoord. Weet je wel? Dan denk je, heeft hij het echt over het mannelijke en het vrouwelijke wat zich aangetrokken voelt. Of in jezelf of naar uh, je partner. Ja. En ik uh, denk ja, dat is wel zo mooi beschreven en zo kernachtig. Dus daar heb je me helemaal... Uh ingevonden als het ware. Ja, ik vind het een mooi werk. Maar dat is vooral dus die eerste, die eerste, ja, die eerste vijf, zes boeken, zeg maar. Ja, ja. Oké. Okay. En het is wel leuk, want zijn uh, kleine zoon, die leeft nog. Die heet ook Arthur. Oh. En met hem heb ik goed contact over wat ik aan het doen ben, zeg maar. En, ja, ja. Uh, ja. En dat wordt gewaardeerd door de familie? Ja, ja, ja, hmm. ja, ja. Nou, gelukkig maar. Ja, dat is veel prettig. Ja, ja. In die zin lijken ze denk ik wel een beetje op elkaar. Dat ze vrijheid en, en uh, creativiteit gewoon weten te waarderen. Ja, ja. Maar, maar Klein, zo'n Arthur van Schendel, die is, uh, zit niet in de creatieve hoeken uh, met... Uh... Zo goed ken ik hem niet. Maar oh, okay. ze beheren wel uh, de, de grote website van uh, Arthur van Schendel. ja. En er zijn, dat is ook leuk om te weten, er zijn allerlei boekjes die zijn gewoon, die zijn gewoon gratis te downloaden bij het Letterkundig Museum. Oké, okay, oh. vooral uit die tijd uh, ja, 19, uh, rond 1930 of zo, 25 ja. tot. Uh, ja. Nou, in deze tijden van crisis is dat misschien wel erg prettig. Uh, huh? Het is heel wonderlijk als je dit leest, ja. als je die verhalen leest. Ja. Ja. Ja. Ik zal een voorbeeldje geven. Ja. Uh, bij staat die, in een van die verhalen staat hij bij een meer of bij een water. En uh, hij hoort een stem naast hem en die, die zegt het een en het ander. En uh, hij luistert ernaar en op een gegeven moment zegt hij van... Uh, ja, mijn voeten die gaan weer bewegen, dus hij, waarschijnlijk loopt hij. En dan uh, kijkt hij nog even naar opzij wie dat die stem was. En dat blijkt dan een willig te zijn. Dan denk je, ja, oké, okay, kan je dat vandaag de dag maken om dat zo te schrijven? Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Nou, dat vind ik heerlijk gewoon. Ja. Dat, dat, bij hem zijn zeg maar, de grenzen tussen spiritualiteit, fantasie, de aarde, de natuur, die, die grenzen die zijn er gewoon helemaal niet. Okay. Daar hou ik van, dat vind ja. ik leuk. Ja. Ja, ja, ja. Was... Misschien, dus, misschien heeft hij wel gelijk daarin. Ja, ja wie zal het zeggen. En, en is Arthur Verschindel je, een, een van je inspiratiebronnen? Ja. Ja, nou, ik heb, ik heb ervoor gekozen, zeg maar, om, om dat werk nog weer even overnieuw onder de aandacht te brengen, omdat het zo goed is. En je zou, ik zou dat ook uh, met Herman Hesse gedaan kunnen hebben, maar dat, dat heb ik niet gedaan, maar dat had gekund, ja. Ja, ja ik zag, ik was, ik zag in Amerika een Amerikaan, een zangeres uit uh, Haiti, en die had, een uh, donkere zangeres dus, en die had. Uh, een ode gebracht aan een, uh, een zwarte schrijver en die heeft een boek geschreven over hoe dat de blanken met de zwarte omgingen in een bepaalde periode uh, dat was dus eigenlijk nog slavernij tijd, dus eigenlijk kort geleden ja en uh, zij, bracht, zij bracht dus met haar uh, eerste cd een, een ode aan die aan die schrijver, denk ja dat is eigenlijk wel uh, ja het was ook inspirerend om dit dus te doen ja, ja, ja, ja. voor mij ja fly in the night, do you still feel alright? You found a place in my car, down the front window, so you can see everything. Butterfly in the night, do you still? sit on my shoulder My hands are bigger than yours I don't use them for a touch When we're gonna meet in the morning You use your soft head wings Turn away from the light Butterfly in the night Do you still feel alright? You found a place in my car Just down the front window So you can see everything uit het Arthur van Schendel concert. Voordat we naar het laatste gesprek gaan met Paul Vins... verwijs ik je naar de website van Peaceful Radio. Peacefulradio.info waar je dit programma kan terugluisteren. We sluiten straks af met het lied Silent Afternoon. Dan nu de laatste vragen aan Paul Vins. Heb je nog plannen voor een nieuw album? Want Daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. <laughs> <laughs> um, ik ben eigenlijk bezig om een, een cd te promoten. Promoten. Dus die is er die is net. Oh, en, uh, hoe heet die? Ja, we hadden dus uh, Timeless Love Ode to Arthur van Schendel. Ja. Dat is een Engelstalig uh, project geweest. En daarnaast had ik met de grafisch vormgever een plan gemaakt... <coughs> om een boek, uh, een luisterboek te maken met hetzelfde thema. En dat hebben we... Toen dachten we wat, wat Apple en wat iTunes en, en Spotify kan... Dat kunnen wij zelf ook. Je kunt ook nummers kopen bij ons als mp3'tje. Um, dat hebben we toen gelanceerd. Een pdf-boek zeg maar, met foto's en teksten. En onderaan steeds een klikje naar een, een cd-nummer. Okay. Mm. Ik denk dat er één van verkocht is toen. Oh. Dus dat was niet zo'n succes. Nee. Dat was gewoon te ingewikkeld. Um, maar die nummers die daarop stonden, dat waren eigenlijk live-uitvoeringen van die cd eerste CD. Mm en toen zei ik tegen Herman dat is onze fluitist en, uh, en accordeonist laten we die nummers bij elkaar zetten en die uh, opnieuw publiceren onder de naam uh, Ode van Schendel. live concert en dat is wat ik nou aan het doen ben dus dat zijn allemaal super eenvoudige uh, vormgegeven liedjes met gitaar, zang fluit, ja. dat is alles oké okay. um, nog uh, een nieuw boek misschien uh, nee. <laughs> het laatste boek is uh, Verhalen van de kastanjeboom. Ja. En uh, het wonderlijke... Uh, nee, niet zo wonderlijk, maar het, het, de verandering die daarin zit... is dat daar eigenlijk geen ik-figuur meer in voorkomt. Mm. Ik dacht, een, uh, als je nou kijkt naar het landschap van uh, een beek en een boom en, en een hert... Daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ik kom er toevallig langs. Maar als ik er niet ben, dan is dat er nog steeds. Ja. Dus ik schrijf op wat daar gebeurt, gezien door de ogen en de oortjes van een kastanjeboom die daar in de buurt staat. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, bijzonder, ja. Ja, dat ja, is leuk. <laughs> ja, ja, ja, dat is zeker leuk. Ja. Nou ja, en je gaat natuurlijk weer wat concerten geven. Ja. Het eerste concert is helaas niet toegankelijk voor het publiek. Oh, nou, kijk eens aan, privé. <laughs> en, ja, nee, dat is in een, in een grote instelling in, uh, in het oosten van het land. Oké, okay. oh, ja. maar ga je zelf dan nog concerten organiseren? Of is dat altijd op aan, eigenlijk op aanvraag dat je, dat je uh, gevraagd wordt? Voor, uh, om... Ja, organiseren doen wij ik zelf uh, nee, nee. Dat is ook nog heel wat, ja. Ja, ja, ja. Dat nee, is wel erg spannend natuurlijk. Kom. Ja, er komt er veel bij kijken. Dus ik, uh, we bieden aan dat, dat als mensen een concert, hoe groot of hoe klein ook, als ze dat willen, dan, uh, dan kunnen, we dat kunnen we dat doen. Ja. Maar we gaan niet uh, uh, bij de kassa zetten, bij de ingang of nee, zo. Precies. Of, uh, ja, ja, ja. En al die PR's natuurlijk ook. Uh, ja. Ja. Ten slotte, Paul, heb je voor de luisteraar misschien nog een... een